Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De zware wet. code rood voor gevaarlijk weer... grot alleen nog in Gelderland en Overijssel. Maar ook daar heeft het KNMI dat verlaagd naar code geel... net als in de rest van het land. De impact van de storm is groot. Op veel plaatsen zijn bomen omgevallen en daken van panden gewaaid. Rijkswaterstaat verwacht een drukke avondspits. Zo'n 30 vrachtwagens zijn omgewaaid en die zijn nog niet allemaal weggesleept... Ook moet op een aantal plaatsen het wegdek gerepareerd worden. Het treinverkeer ligt nog altijd plat. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer gaan rijden. Eerst moet het spoor worden geïnspecteerd op omgevallen bomen. De zware Westerstorm heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Een man van 62 uit Zwolle kwam om het leven toen er een tak op hem viel. Een man van 62 uit Enschede overleed doordat een boom op zijn auto viel. De politie heeft twee mannen aangehouden in een onderzoek naar een aantal liquidaties in en rond Utrecht. Op vijf plaatsen zijn huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer vier vuurwapens in beslag genomen. In en rond Utrecht werden in het afgelopen jaar drie mensen doodgeschoten. Daarnaast raakte bij een schietpartij in Utrechtse wijk overvecht vorige maand een vrouw van 81 gewond. Zij lag thuis te slapen toen ze werd getroffen door een verdwaalde kogel. De schutter had het gemunt op twee mannen die in een auto zaten. In Brussel is het kantoor van de Belgische staatssecretaris Franke een tijd ontruimd geweest. Een envelop met een verdacht poeder en een kogel werden daar gevonden. De brandweer heeft tegen VTM Nieuws gezegd dat het poeder geen anthrax is. Het pakketje is meegenomen voor onderzoek. Er zijn geregeld controversies rond staatssecretaris Franke. Recent kwam hij in opspraak vanwege het uitzetten van een groep Soedanese. Franke was gewaarschuwd dat ze in hun eigen land gemarteld zouden kunnen worden. En dat zou vervolgens ook zijn gebeurd. De zaak leidde bijna tot een kabinetscrisis. Het weer, de wind is afgenomen, naar krachtig, verder verspreidt nog een bui. Vannacht kans op een winterse bui en dan kan het glad worden. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan een graad of vier. Dit was Dennis. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMEB. De gevolgen van de stormschade in de Randstad zijn al steeds te merken op een aantal wegen. Al zijn er ook wel lichtpuntjes, want de A5 en de A9 zijn weer open voor het verkeer. Op de A15 uh, rond knooppunt Gorkum staat uh, in beide richtingen file. Vooral vanuit Rotterdam ben je er veel tijd mee kwijt. Reken op een uurtijdverlies. De A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum, ook drie kwartier vertraging. De A13 Den Haag Rotterdam, oh, die heb ik al gezegd, volgens mij bij Rotterdam Airport. 20 minuten erbij door een vrachtwagen die in de berm ligt. En de A28 Amersfoort Zwolle. Rijd daar maar niet via Zwolle, maar volg de borde Apeldoorn. Rijd je via de A1 en de A50. Tot zover de verkeersheer van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, ondanks de storm zijn we toch in de studio, oftewel Hans en Ronald in de middag. Ja, de die hardste beginnen wel, hoor. Die gaan er echt voor zo'n klein beetje wind gaan ze niet aan de kant, hoor. Wij gaan gewoon door. Ja, wat kan u verwachten? Ja, ons vaste programma natuurlijk, hè. De hedendaagse hit. hits. En volgens mij is dat nog steeds dezelfde Ed Sheeran. Om half de kolom van Nel Kerkman. Om kwart voor de nummer 1 van het jaar. En dat jaar, dat is een. Uh, ja, dat zal u wel merken. En dan hebben we een kwart over de Gouden ouwe van de Week. En om half hebben we het weer van het komend weekend. En om kwart voor zes de visco-programma van de week. Zederker Zandvoort dus. En alles natuurlijk met een heel hoop nieuws. Uit Zandwoord en directe omgeving. En allemaal met lekkere muziek uitgezocht. Door Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. Het hoeft bijna geen afkondiging, hè? Billy Jean, Michael Jackson. Ja, precies. Dat is wel lekker. Lekker, wel lekker. lekker om te beginnen. Lekker om te beginnen. lekker om te En hoe heb jij de, de storm beleefd, erover? Vertel me dat eens eventjes. Hoe ik de storm heb beleefd? Ja, hoe heb je hem beleefd, ja. Ja, ja, ja precies. Dat laatste heb ik hem beleefd. Hoe ja. heb ik de storm beleefd? Ja, heb je, heb je schade? Is er wat ondersteboven? Nee, ik heb oh. twee verschoven dakpannetjes. En dat is... Uh, oh. Ja. Oh, het is... Dus, uh, die is nu, uh, is je vrouw die nu even de weer goed aan het opleggen? Ja, niet? inderdaad niet. Dat nee. dacht ik al. Nee, ja. nou, nee bij ons, je, uh, dat kan geen kwaad, dus dat kan morgen ook. Nou ja, moet je kijken in uh, Zandvoort wat er allemaal gebeurd is. Hè? Ja, ja, een geveltje dus, uh, om, een uh, zonnepaneel op een dak. Dus, ja. ja, wat wil je? Trasjes die weg zijn. Ja, een heel dak leeg. <laughs> Voor de tweede keer volgens mij hoor. Volgens mij heb ik hem verleden keer ook al helemaal leeg zien liggen. En nu ligt hij weer leeg. Ik bedoel dan al die dakpannen erop. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, want de straat ligt vol, hè? Ja, dat ja, zou je auto maar zijn die eronder staat, hè? Ja. Ja. ja shit happens. Ja, dat kan toch? gebeuren natuurlijk, ja, dat ja. weet ik wel. Maar ja, ja. toch, hè? ja, ja hij is er, volgens mij ruim van tevoren aangekondigd. Dus, ja, uh... nou, dat is sowieso. We hadden het net over die vrachtwagens, hè, die op de weg rijden. Ja. Nou, ik vind het, uh, ja, er wordt code rood gegeven. Die wordt, uh, we zijn het erover eens. Die wordt niet voor niks gegeven, natuurlijk. Nee. En uh, ja, wie gaat dat weer betalen? Dat gaan wij weer betalen. Hè? Onze ah, premies gaan weer omhoog. Hans, van de week had ik een, een, een gesprek met een goede vriendin van ons. Ja. En dat ging over uh, domme mensen en slimme mensen. Ja. En aangezien domme mensen harder aanfokken dan slimme mensen. Ja. Vrees ik het ergste voor de wereld. Ja, ik ook eigenlijk. Precies. Dus, ja. dus laten we maar gewoon doorgaan met uh, ja. About You Now. Van de ja, doe maar, doe maar wat leuks. Toch? Jawel. Woud you know ja, uh, ja. je nou van de Sugarbabes? Ja, moet je nagaan. Suikermijfies. hè? Huh? Su uh, ja, Su inderdaad. Suikervijfies. Daar ga ik niet verder op in. Nee, dames. We. Ja, we wat krijgen. gaan we doen? We gaan deze doen. De klapper van de week. De week de, de, de, de, de. Ja, het wordt een beetje vervelend eigenlijk, vind je niet? Ja, ja. Ik weet, de nummer 1 is nog steeds perfect. It's ja. ja. Maar uh, als je dat vervelend doet, dat noemen we nummer 3. Is weer eens wat anders? Doe die doe maar. 3? Ja, doe die maar. <laughs> Jij bent wel soepel hè? Ik ben zo soepel. Jij joh? bent wel soepel hè. Oh. Sweet divine, heavy truth. I want? Don't make me truth. Selena Gomez en Marshmallow. En ja. waarom draai ik nummer twee niet? Blijf bij mij van Ronnie Flex en Maan. Ja, dat is ook een leuke. Nee, dat is, vind ik onthutsend slecht. En ja, vier dat? Ik als vind je, als je goed ont... luistert, hoe komt dat? Dat je hem slecht vindt? Ja, ja vertel eens. Waar, waarom ik, ik vind, waarom het... vind je hem slecht? Door, niet door Maan, denk ik maar. Nee. Je houdt niet van dit soort muziek? Ook niet. Ja. Maar het is gewoon... Het zit zo simpel. En ja. Ja. <coughs> Ja, maar, ja. Maar, nou goed. Het wordt wel het, verkocht, hè? Het, he? het, het ja, tuurlijk. Nee, maar dat, weet je, dat is hetzelfde als uh, uh, Losing My Religion van uh, uh, R.E.M. Ja. Dat zijn zeggen en schrijven drie akkoorden. Ja. het is ja. prima, dat ligt ja. lekker in het gehoor. en Dat verkoopt ze dus een dolle maar dat wil niet zeggen dat het goede muziek is. Nee, daar heb je gelijk in. Alweer natuurlijk, gelijk. Natuurlijk je heb je hebt al gelijk, alweer in, gelijk. God, ja. Jan ah. Doppie nog eens aan toe. <laughs> eh, ik ga dan maar wat anders doen. Dan ga ik maar wat leuks doen. Ik ga oh, er de even naar weg. Nee, ik ga niet. Nee, ik blijf nog even. iets. Ja, we gaan de evenementagenda, zal ik eventjes voorlezen... uit van januari, de 19e... dat is dat is al heel snel, zo twee dagen... Boulevard 5, Meets Tent 6. Um, dat is morgen, hoor. Dat is morgen. Moet je nagaan. Vandaag is de 18e. Ja. Dus. Een culinaire proeven op Boulevard 5. Aanvang om 5 uur. En de 21e, Heemsteeds Philharmonische Orkest... Plessenconcert in Protestantse Kerk... Aanvang om drie uur, de 26e, Kinderdisco, pluspunt het Noord. Dat is volgens mij van onze Roy. Ja. Van 7 tot 9. De 27e plus de 28e, New Year's, New Year's Surf. Tweedaags surfevenement bij WVZ. Uitkijk naar 3 plus 4 februari. Uitwijk. Oh, dat is als er geen wind is natuurlijk. Nou, die hadden we wel. En ja, de... maar dat zegt niks over van de, de, over van, de, datum, van, de van de slurven. Nee, nee. dat is zo. En 3 plus 4 februari, want we gaan eens een stukje door. Art Boulevard, Wintereditie. Center Park, Market Dome van 10 tot 6. En de zevende, Ladies Night, 50 Shades Freed. Circus Zandvoort, aanvang om half 8 avond. Nou, de, de, de maand is niet zo lang meer, maar er is toch nog wel wat te doen. Natuurlijk, dit is Zandvoort. Ja! Ah. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl um, Ik ja. wil eigenlijk alleen maar fun met girls hebben. Mag dat ook? Ja, mag ook. In plaats van girls. Dat, dat ja, is weer mijn ding. Gezellig plaatje. Ja? Ja, voor het, het gezellig? Ja, in oh. deze roerige tijd is het gezellig. Nou, dan draaien we zo meteen wat met anders. Ja, dat moet je doen. Ja. <laughs> ja, en hey, heb jij nog specials? Nou ja, ik ben eigenlijk Nel aan het voorbereiden. Dus je bent Nel aan het voorbereiden? Ja, nou ja, de, de, de column dan. Hè? Ah, oké. Okay. Ja. Nou, weet Nel dat ook. Maar ja. goed. En vooral <laughs> weet Janny ook dat jij Nel Ja, Jannie weet het wel. Janny weet dat jij Nel voorbereidt. Uh, het gaat te ver. Nee. Some I up, in my bad Some nights I call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 Yes.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 Hadden hiervoor hadden we Cindy Loper. Pulls Just Wanna Have Fun. En dit was uh, fun. Ja. Ja, <laughs> wat je nou. um, Some Sumnights. Zo'n leukertje. Toch? Ja, de, um, ja, ik vind hem wel lelijk hoor. Maar, nou, daar gaat niet om, maar het plaatje. Oh, het plaatje, maar Hans, je bent dan niet echt specifiek genoeg. Nee, dat is wel. Sorry. De, de column, column van, van de week. Van, week. Van, van, Nel Kerkman. Ja, ik had hem voorbereid, dus dan gaan we hem het ook maar doen ook. Hè. Volgens mij komt er dit jaar een eind aan de telefoonboek. Na 150 jaar in boekvorm te zijn verschenen, is het over en uit. Onderzoek wijst uit dat er bijna iedereen het telefoonnummer online opzoekt. Bovendien hebben steeds meer mensen een 06-nummer en die staan niet geregistreerd. De, kit, de gids wordt als milieubelastend gezien. Het spaart, zegt men, weer een aantal bomen, hoewel... Waternet daar niet aan meedoet met een kap van 1400 bomen. In het duingebied. Maar dat terzijde. Lever de digitalisering en weg met het papieren tijdperk. Geef mij maar een lekker dik boek of een papieren krant in plaats van digitaal. Ik heb een telefoonnummer sneller in het telefoonboek opgezocht dan op de pc. Wat een gedoe. Eerst de website zoeken, gegevens intikken. Is de naam verkeerd, dan weer nieuw traject ingaan. En intussen heb ik al lang het nummer in de telefoongids gevonden... Ik denk dat mensen met een beperking, en ook ouderen... die niet in het bezit zijn van een pc, het telefoonboek gaan missen. Zou het misschien een idee zijn om weer telefoonnummers... in de gemeentegids te publiceren? Want enerzijds wil de overheid dat je zo lang mogelijk... zelfstandig blijft functioneren, maar anderzijds wordt dat... door de digitalisering van werkelijk alles voor steeds meer mensen... compleet onmogelijk gemaakt. En wordt je min of meer gedwongen om niet meer zelfstandig te kunnen zijn... maar afhankelijk van anderen te worden. En dat lijkt me niet de bedoeling. Ik heb in oude Zandvoortse kranten opgezocht... sinds wanneer bij de advertentie een telefoonnummer stond. In 1910 staat een telefoonnummer bij een Amsterdamse studiaal... dat zomers in de passage was gevestigd. Pas in 1912 vind ik een advertentie met bakels... met een telefoonnummer 13. Later komen er vaker nummers bij de zaken. Ik herinner mij dat toen we pas getrouwd waren, wij ook geen telefoon hadden. Veel te duur. Op de hoek van de straat stond de telefooncel... en op het kastje lag uit voorzorg klein geld... want stel dat er iets gebeurde... dan kon je snel naar de telefooncel rennen. Het lijkt net of ik destijds op een ander planeet woonde. De telefooncel is al lang uit het straatbeeld verdwenen. Ik vraag mij af of Zandvoort nog wel een exemplaar heeft... Misschien kan, als eerbetoon, aan het verdwenen tijdperk... naast een oude brievenbus een telefooncel met telefoonboek worden geplaatst. Er is vast ergens een plekje. Nel Kerkman. Ik, uh, Je wordt er haal. stil van. Ja, he? ik onthoud me maar weer eens even. <laughs> Je wordt er stil van. Ja, ja. ja, is wel ja nou ja, ze hebt aan de ene kant best wel gelijk. Uh, het is uh, jammer. Uh, ja. Het is een tijdperk wat we afsluiten en dat is toch jammer. Waarom? Nou, vind ik wel. Ik, ik Omdat ben. het, het jouw tijdperk is. het is ons tijdperk. Het is ons tijd. Dan moet ik het nou moet ik weer veranderen. En ik hou dan nou maar niet meer bij. jij wel, moeders. <laughs> <laughs> Zover ben ik nog niet, maar het is, het is wel waar. Als je, als je wel eens dingen op Facebook ziet staan, herinner je deze nog? Dan dus zie je bijvoorbeeld een cassettebandje. Dan denk je. ja. Dat was nog eens de goede tijd. Was dat. Het enige voordeel daaraan vind ik dat het niet digitaal was. <hijen> en dat het echt als muziek klonk. En ja. En tegenwoordig dan, ja. Dan de ik denk dat de... heel weinig jonge mensen weten hoe echt een orkest klinkt. Ja, dat denk ik als ook. als ja. die ooit een keer in het concertgebouw ja. gaan, dan... Uh... Zelfs, zelfs onze Bart de Beatles, die worden al gedigitaliseerd en schoongeveegd en weet ik veel wat. Ja. En dat vind ik hartstikke jammer. Ja, dat, dat, die ben ik dan wel met je eens. Dat moet je lekker laten kraken. Dat hoort er af en toe bij, toch? Die tikken van, van je naaldje over de plaat heen. Dat, dat doen. zeg je ook alleen maar omdat jouw lijf ook tikt en kraakt als... Ja. Robin Thick met Pharrell uh, Williams. Ja, dat was een leuke met Happy, hè? Happy. Pharrell Williams, ja, ja, die was Happy. Maar ik, dat klinkt ook nog een beetje door in dit liedje, vind ik. Dat hij flink Happy is, toch? Oh, okay. niet? Nee, nee, nee, Ik anders, vind het erg ja. Jongen. Ja, ik vind het een gezellig. Ja, ik, uh, uh, dan zeg ja. ik gewoon let op. Happy. Daar word ik nou happy van. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Ik ook eigenlijk. Oh, nou. ja. Heb je nog meer nieuws? Ja, wij, wij, de Zandvoortse vrolijke zangers... <laughs> daar, daar horen wij niet bij wat? hoor... van <laughs> Zandvoort... oftewel... Uh, Cantata, Cantadori Allegri... hebben met hun carols... 815 euro... bij elkaar gezongen. Chapeau. En wij moeten alleen maar betalen. Het ja. goede doel is net als vorig jaar... de voedselbank in de regio. De belangrijkste sponsoren waren het OVZ... Bruna Balkenende en het Harlems adviesbureau For Finance. Van dit kantoor, For Finance, zong directeur Felix Timmermans zelf ook mee. Er werd op 16 december gezongen, maar de bedragen stroomden ook later nog binnen. Namens de vrolijke zangers, hartelijk dank voor uw gift. Ja. Nou, Sluit ik me bij aan. Ja, ik vind het er goed op eigenlijk. Ja. King on Sunshine, Katrina and the Waves. Nou, ja, dat is altijd uh, prettig als je een keertje over de zon heen kan lopen, hè? Ja, nou, inderdaad. Wees voorzichtig, hey, ik, is, want is, het is heet. Hé, hey, Ro, ik, ik zie een stukje in de krant staan en ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet wat ik... Als je de kop dat ziet, dan staat monsters in het centrum. Monsters denk, in het centrum? Dan denk ik, oh jee, zon, ja. voor lopen monsters rond. Maar nee, dat nee, bedoelen uh, ze niet. Nee? Nee, dat bedoelen oh. ze niet. Ik, zal het ja, even... ik kan er wel op aanwijzen. Hoor. Ja, dat bedoelde niet. daar zat ik ook aan te denken. Nee, ik moet... Uh, nou ja. Ah, ja. Uh, maandag 15 januari zijn diverse werkzaamheden in het centrum gestart. In de Schoolstraat, de Louis-Davidstraat en de Grote Krocht... worden filters geplaatst om monsters te nemen van het, ah. van het grondwater. Dat is het. Een week na plaatsing van de filters worden er monsters van het grondwater genomen. Analyse moet uitwijzen of het chemisch wasmiddel, PER... dat in het verleden werd gebruikt in stomerijen, aanwezig is... Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst van de Eindmond. Ja, dat is best een probleem. Ja, dat is een hebben ze, oh, Maar luister, hebben ze vroeger veel wasserijen gehad hier dan? Nou, je hoeft er niet zo wild veel te hebben. Ik, ik ken dit verhaal niet, hè. Ik ken het verhaal vanuit Hilversum. Daar ja. stonden een aantal wasserijen. Ja. Um, daar hebben ze een waterbron moeten sluiten. Omdat ze daar de drie naartoe trokken. Ja, ja. En het kwam uh, uh, van de wasserijen vandaan. Maar, uh, dus het is wel uh, een joh. Ja, dat weet ik wel. Maar daarna vraag ik me af. Ik heb uh, Zandvoort wasserijen gehad dan? Ja, dan? kennelijk. Want anders zit ja. het niet in de grond, hè? Nee, dat, dat bedoel ja. ik. Dat, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben uh, niet een Zandvoortoloog. Ik kom uit... Uh, Zandvoort, wat ben je niet? Geen Zandvoortoloog. Ik, ik kom uit de Oké, okay, maar... en we gaan gewoon weer door. <laughs> Frankie Valley en The Four Seasons. Op ons staat hier. In mijn beleving is het andersom. Maar goed, dat... Uh... Maar dat kwam uit een film volgens mij, of niet? Nou, niet dat ik weet, Hans. Oh, maar dat ik, ik, toch... uh, ik laat me graag verrassen. Ja, nou, ik de ga de het straks even zoeken. Ja. Ja. To see or not to see. There is no question. <laughs> oh, ZFM. De... Ah, we gaan natuurlijk... Uh, ah, je verwachtte de jingle van... Uh, ja. van uh, die, uh, ja, maar ik heb, geen, ik heb geen vragen hoor. Heb je geen vragen? Nee, is geen ja, je question. Je wil hem wel graag no, horen, toch? No question. Ja, wel, wel. Jawel, En Dat zal ik echt nou, vertellen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Hij blijft er doorheen praten. Hè? Ja. ja, dat kan je niks te doen. Ik heb uit 1979 heb ik een nummer 1. En die heb drie weken op nummer 1 gestaan in de Nationale Hit Parade. In 1979. En de groep had als boegbeeld Journey Kaagman en de tweelingbroers. Gerard en Chris Koerts. En dan heb ik het natuurlijk over Earth and Fire. En het was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw. Ja, moet je nou klinken oud hè, de 20ste eeuw. Ik zeg, ik zeg niks aan. zo. Nee, doe maar niet. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidsendam. En ja, het is nog geen weekend, maar het is wel weekend van Earth and Fire. Ja, overigens, het was al toen bijna geen Earth and Fire meer. Hè? Het was Earth, the Wind and Fire. Nee, dat is een Earth, andere. Nee, Earth and Fire. Maar okay. nee, Jenny Kaagman had destijds al de rechten gekocht van de band. Oh? En uh, daarmee ook de merknaam Earth and Fire. Oh, oh dat dus, wist ik niet. Het is, uh, ik weet niet of ze het samen wel gecomponeerd hebben, maar uh, de band op zich bestond al. Ja, nou, ik. ik ja. Dank je. Nou gedaan. Jenny Kaagman, toen ze nog uh, uh, aangenaam was om naar te kijken. Ja, maar ja, ja. Ze, ze kan hier natuurlijk helemaal niets aan doen. He. Ik, ik heb best wel medelijden met haar eigenlijk. Hoezo? Nou ja, zo, zo ziek als ze nu is. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Ik nee, heb, uh, zo, nee ik ga niet met haar ruilen, maar Nee, zeker niet. Het feit is dat ze toen... Op uh, ja, ja, het eruit ik zag, uh, ja. toch? Ja, en ja, ze had zo'n... Uh, Zo'n strak pakje, Jan. Zo'n blauwe. Een blauwe, dat kan me we nog wel herinneren. Een blauwe was van, ja, Precies. Met van die Hans. franjes er dan ja, Als het oh. maar zo is. Dan, man, ja, man, maak man, me gek. Ja, nou, dat hoeft niet onder dat Jan. We gaan gewoon door met Bad Romans, Lady Gaga. We hadden het er net over. Denk als je ooit naar een live optreden van haar gaat... dat je dan ook een avond hebt om nooit meer te vergeten. Ja, waarschijnlijk ik. wel. Ja. Ja, ja. Ik denk dat hij er een hele show van maakt. Maar er hoor. zijn meer artiesten die uh, dat, dat wel kunnen brengen, hoor. denk ik. Ja, al, wel, maar, maar omdat je al. deze draait. Ik, ik vind het wel een mens. in al nou, oh, die outfits van er en zo. Ik vind dat een geweldig mensen. hoor. Maar Hans, ik speel hem af. Ik hoef, nee, ik hoef niks te draaien. Ik speel hem af. Je speelt hem af. Ja. Toen jij hem afspeelde... Pre-digitaal pre is draaien. Ja, dat ja. Is, daar heb je die oude tijd weer. Hè? Ik vond dat draaien toch leuker. Weet je, wat hoor ik toch fluiten, man? Ik ben het niet. Ik hoor een telefoon uh, <treef> toen. Oh, dat ben ik, denk ik, ergens. Ja. Nee, die fluit naar mij. Ik, ik hoop van jou dat het je telefoon is. Ik ga straks even kijken. Doe dat maar. Nou, dan fluit er tenminste nog iemand bij mij. <laughs> uh, oké. Okay. Nou, weet je wat? We gaan eruit met de uh, Kings of Leon. Ja, dat is goed. En dan uh, het tweede uur. Dan horen we elkaar gewoon weer terug. Ja, dat denk ik ook hoor. Ze zijn niet weglopen wel. Ja. Nou ja en alle, anders zijn wij er weer. Alle drie. Haal maar even koffie. Ja, dat is goed. <laughs> one